In het noorden van Zweden zijn wrakstukken gevonden die vermoedelijk van een vermist transportvliegtuig uit Noorwegen zijn. Het Hercules-toestel van de Noorse luchtmacht verdween donderdag in slecht weer van de radar. Het was ingezet voor een internationale militaire oefening. Het leger heeft een reddingsploeg gestuurd. Volgens Zweedse media lijkt het erop dat geen van de vijf inzittenden het ongeluk heeft overleefd.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 tafel. Dat is Pieter Joustra, onze voorzitter van de CFM, tevens verbonden aan de PKN-kerk. Hij, hij doet de redactie. En natuurlijk uh, dominee van der Linden, die, uh, die hier uh, aan tafel zit en die binnenkort 25 april, uh, ja, ja, in maart, 25 maart. maart in, uh, in, in dienst komt. Uh, Pieter, wil jij vertellen hoe het zo gekomen is uh, tot dit moment? Ja, dat wil ik graag doen. Allereerst hartelijk welkom luisteraars. Eh, wat is er aan de hand? Vorig jaar eh, per 1 juli heeft de dominee Sjaak Verwijs eh, gemeente een andere baan te moeten accepteren. En is vertrokken naar Utrecht, eh, woont in De Beeld. En dat betekent dat de kerk in Zandvoort zonder dominee kwam te zitten. Nou, dan gaat er een, een normale procedure in werking. Er wordt dan een consulent benoemd. En die consulent die eh, helpt de kerkraad...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 Ja, er is een hele procedure voor. Een, een... Maar dat weet je toch al een jaar van tevoren nee, voordat Sjaak nee, weggaat? Nee nee, nee, nee, dat weet je natuurlijk niet. Want uh, Sjaak Verwijs die zei dat in uh, eind maart. Van jongens, ik heb een andere baan, ik ga weg. Okay. Nou, dan begint de procedure al te lopen. Okay. Dan moet je je penningen laten zien. En je moet kunnen garanderen dat je dominee niet één jaar, maar minimaal tien jaar kan betalen. Mm. En alles wat erbij hoort. Nou, dat is een hele procedure die is beschreven. Dus de kerkenraad die heeft gemeend om vervolgens...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 Ja, zei. Nou dat betekent dat u op 25 maart aanstaande, zondag 25 maart, is middels om drie uur in de protestantse kerk van Zondvoort, intrede doet en bevestigd wordt en dan hebben we een nieuwe dominee in Zondvoort. En dat is uniek moet ik wel zeggen, want jullie leest alleen maar over kerken die leeglopen en die gesloten gaan en dergelijke. Je uh, hoort berichten van de katholieke kerk dat Dick Duivens die gaat in juni weg en dat het bisdom heeft gezegd van ja, we weten niet of er dan een opvolger komt.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 Ja, ik heb dus uh, theologie gestudeerd, eigenlijk het klassieke pad uh, in Utrecht, een hele grote universiteit. En dan ga je naar een zogenaamde kandidaatsgemeente, waar je het eigenlijk mag proberen of het jou wel uh, lukt. Dat is meestal een wat kleinere plaats. Vroeger heet hij dan proponent. Je wordt voorgesteld om het werk te gaan doen. Uh, dat heb ik dus in Rijn-Zaaten-Wouden gedaan, uh, vlakbij uh, Al van der Rijn. Eerst acht jaar en daarna tien jaar in de Bloemendaal uh, bezig. Dus ik...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 Die is net zo lang als ik, 1,90 meter En een dochter van 13. Wat dat gaat al druk zat met kinderen. Ja. ja, ja. Dat is de, de drukke, drukke leeftijd. Midden in de puberteit, hè? Midden in de puberteit. Ja, ja. Het is bewerkelijk. Uh, Wat ik graag zou willen weten, toen ik nog werkte, toen uh, kreeg ik regelmatig een, zeg maar, een andere werkkring. En dan kreeg je een soort van overdracht van werk. Is dat ook uh, bij de kerk dat u met de voorganger een overdracht heeft gehad en...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 nou, ik hoop dat daar enthousiasme voor te vinden is, dat we daar de gelden voor kunnen vinden en sponsors, want het moet ook met geld van buitenaf tegenwoordig. Maar ik denk als je op de trom roert, dan uh, komen de komende mensen ook in beweging. Ja, en uh, je hebt het vooral over toeristen nu net. Uh, hoe zie je je beleid in Zandvoort met betrekking tot de vaste parochie?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 maar dat is er ook, ook eh, buiten de kerk, dus ik wil daar niet één eenkennig in zijn. Mm. Uh, en zeker niet op deze dag of dagen van het vrijwilligerswerk. Ik denk dat, uh, tenminste ik weet dat Nederland uh, het land is met de meeste vrijwilligerswerk. Dat hebben ze net uh, onderzocht. En ik denk dat Zandvoort, een van de dorpen, is dan, met, dan wel weer in, binnen Nederland de meeste vrijwilligers volgens mij. Want dat verbaast me nog steeds. Ik, ben, ik woon hier de twaalf jaar en ik ben er nog steeds uh, zeer verbaasd over.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 Nee, dat dus is het een is overschot aan, aan dominee. Nou, dat is vooral een overschot aan gebouwen. Oké. Okay. <laughs> uh, en driekwart kwart van het huidige pedekantenbestand binnen de PKN is 55 plus. Dus als je in de toekomst verzekerd wil zijn van een baan, moet je theologie gaan studeren en dominee worden. Oké. Okay. Uh, want er zit een tekort aan te komen. Maar op dit moment is het ongeveer, zeg maar, dekt het aanbod ook de vraag. Ja, moet het, je uh... moet je geen 60 zijn, denk ik, om daarmee te beginnen. Nee, dan moet je, je, je, je jong begrijpen beginnen. Niks voor jou, Gert. Nee, nee, nee, ben ik ben gezien. Maar uh, waren, jullie waren wel met z'n drieën in Bloemendaal, terwijl er één kerk uh, ja. is of één gemeente dat ik vanaf zijn. Ja, ja. Maar Bloemendaal is natuurlijk uh, een ander dorp dan Zandvoort. Uh, daar uh, is veel geld. Er wordt wel eens gezegd, de helft is advocaat en de andere helft <laughs> heeft een advocaat. heeft een eetje nodig. Ja, dat is Bloemendaal. <laughs> ja. <laughs> en, uh,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 Dus het is vandaag een lekkere drukke dag met uh, al die vrijwilligers, huis en duinen, 20 man die daar bezig zijn om... Uh...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 voor het Dat was beperkt, presenteren. Het was beperkt, maar uh, er komt straks uh, meer. We gaan zo weer terug naar Irene. In ieder geval heel erg bedankt. En uh, ja, succes met het uh, schenken van de koffie en thee. dankjewel. Het gaat me lukken. Het volgende onderwerp is uh, Joop Berendsen. Die komt hier naartoe en, en die gaat praten over de circuiren en die andere.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 Hidden feelings and emotions A bridge of love too far Often down and feeling helpless Unable to stop our fears Ask your inner friend to help you Tease of mercy disappear Standing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 En dat doe ik met heel erg veel plezier. Maar je bent ik, geen directeur meer van de ABN Amro. Nee Festivalen. nee nee. Ik ben na een, een aantal jaren ben ik heb ik de bank verlaten zoals dat heet hmm. en ben ik in het normale bedrijfsleven terechtgekomen. Het normale bedrijfsleven. He. <laughs> ja. En wat doe je nu? Ik doe eigenlijk op dit moment uh, niets meer. Ik, hmm. uh, ik ben jarenlang uh, heb ik uh, mij gehouden met verkeershandhavingsapparatuur. Ben een aantal jaren ben ik directeur geweest van Gatsenmeter in Haarlem.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 In heel veel landen zijn allerlei rotaryclubs. Ook in Nederland zijn er zeg maar, heel veel steden zijn er rotaryclubs. En ja, je kunt het vergelijken met de Lions, Kiwanis en zo zijn er nog een aantal andere soortgelijke organisaties. En wat is de kerndoel van deze rotary? Het de kerndoel van de rotary is om zeg maar, mensen die toch wel leidinggevend zijn in hun beroep, om die bij elkaar te brengen.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 Ja, dat is juist. Je, komt natuurlijk, ja, je hebt toch veel met, met, met ja, gelijke aarden te maken, maar ook wel met hele andere beroepsgroepen waarbij je toch ja, kunt, kunt, wat gedachten kunt uitwisselen waarbij je zeg maar, ook je eigen ervaringen weer kunt verbreden. Hoe kom je bij de Lions Club? Ik bedoel, word je daarvoor gevraagd? Is dat een... Uh... Het is een Rotary Club. Of Sorry, niet de, de Lions Club. Maar... Excuus, je uh, In principe word je daarvoor gevraagd. Uh, even terugkeren naar mijn eigen ervaringen. We zijn ongeveer 27 jaar geleden zijn wij begonnen. Uh, toen was ik nog directeur hier van de andere bank En ik werd uh, uitgenodigd, Of eigenlijk het initiatief werd genomen door, wat, uh, door Rotary Clubs in de omliggende gemeentes. Die, die zeiden van er moet eigenlijk ook een Rotary Club komen in Zandvoort. Er zijn toen een aantal mensen vanuit Zandvoort zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Die hebben hun schouders eronder gezet. En langzaam maar zeker is dat verder gegroeid. En dat gaat inderdaad op uitnodiging. Dus uh, mensen kennen mensen uh, binnen hun eigen netwerk. Dat is zo goed, en dus. uh, denken van, hey, dat zou een goede zijn voor onze club. Is daar en... een, een limiet aan aan het aantal mensen die dan bij zo'n Rotary mogen komen? of, of zeg Nee, je is, uh, wat dat betreft is er geen uh, limiet. We hebben op dit moment uh, ruim 40, uh, 40 leden.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 het gaat allemaal plaatsvinden op zondag 25 maart. Hetzelfde datum ook dat de dominee wordt ja, start, zeg maar. Um, voordat we verder gaan, het centrum wordt afgesloten. Vanaf wanneer kun je met de auto er niet meer in?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 Oké, okay. dat is wel heel bijzonder inderdaad. Um, ja, ik vind het een ontzettend mooi uh, initiatief, want uh, het zet natuurlijk Zandvoort uh, lekker op de kaart. Er komen 12.000 renners hier naartoe met uh, familie en uh, aanvertrouwen namens nou misschien al uh, dubbele. Uh, heeft uh, Zandvoort zelf de middenstand, uh, in hoeverre heeft Zandvoort...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 Voor de deelnemers, die is al wel gesloten. We hebben ongeveer 12.000 deelnemers, dus dat is iets meer als vorig jaar. Dus daar zit ook een stijgende lijn in. En nogmaals, ik hoop op mooi weer. En ik zou alles antwoord dus op willen roepen: van, kom naar het parcours, ondersteun de lopers en eh, laat u horen. Nou Joop, heel erg bedankt.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 Sponsorde. Ik weet niet of dat dit jaar ook gaat gebeuren. Hij knikt. Ik ben de initiatiefnemer van het hele. Eigenlijk zijn we ontstaan met Culinair Zandvoort het eerste jaar. Toen heten we ook JK Culinair, omdat het bedrijf van mijn vader toen 25 jaar bestond. Dus zij zijn inderdaad wel de initiatiefnemer. Maar... Uh, we hebben besloten, of zij hebben besloten, dat ze het niet uh, nodig vonden om het elk jaar uh, in okay. zijn geheel uh, te betalen. Okay. <laughs> dus we hebben het nu ook Queen Zandvoort genoemd bij de tweede editie. Oh, we gaan alweer naar de vierde editie. En, uh, maar dus zeker wel uh, ja, initiatiefnemer en grondlegger van het evenement. Nou, Lana kennen we allemaal heel goed. Harry, jou ietsje minder? Zou je nog even heel oh, kort willen voorstellen? Dus voor het wordt eerst dat het andersom wordt gedaan. Vroeger was dat het dochter van. Nu ja, nu is ja, maar het ineens vader van. Ja, je bent al zo beroemd uh, in heel uh, Zandvoort, <laughs> uh, Lana. Lana <laughs> is natuurlijk beroemd om... Uh, ...om de functie die ze heeft bij de VVV... Um, ...ja, Marie Lemmens uh, ...doen een heleboel uh, dingen in het Zandvoortse... ...ik heb een eigen bedrijf in het Zandvoortse... ...daar ben ik uh, zeer trots op... ...maar daarnaast... ...doe ik uh, een aantal uh, dingen die... Uh, uh, ...gewoon met het Zandvoortse te maken hebben... ...ik ben uh, voorzitter van de stichting Viering Nationale Feestdagen... ...Zandvoort... ...dat is uh, alles om Koninginnedag en 5 mei... ...en... Uh, ja, ik kan er nog wel naar hebben... Op, ...dat ik zo belangrijk... Ja, ja.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 ik geloof zes nieuwe restaurants. Dus daar was het ook echt allemaal nieuw voor. Dus Welke uh, nieuwe restaurants heb je binnen? Zal ik ze opnoemen? Ja. Uh, Krantcafé Café Chance. Uh, het is de opvolger van zeg maar de Arberus. Mm -hmm. um, Die moet nog open. Café ja, Nuf. Café okay. Nuf uh, dit jaar voor de eerste keer. Ja. Um, Ayuma.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 En een restaurant Evi, dat is de opvolger van euh, hot, effe, restaurant Hugo's. Hugo's Listen Moet, ook nog, open Moet gaan. ook nog open. open Hij uh, heeft ja. wel al ingeschreven. Gaat 25 dus. maart uh, heeft zijn opening. Ja, ik, allemaal voor de. P. Hey, ook weer 25 maart. Ja, de, ja, een, ja drukke, drukke ja, dat wordt een, een drukke dag. En dan hebben we nog uh, Molly uh, geen onbekende in Zandvoort. Maar voor onze nieuwe deelnemers, daar verheugen we ons ook heel erg op. En wat gaat er nog iets veranderen dit jaar ten opzichte van de voorgaande jaren? Hebben jullie nog iets nieuws? Nou, in Baken.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 Kwapen van Zandvoort en Scheilersbroodje doet ook mee. Ja. Die doen mee, maar die hebben een eigen stek. Ja. Ja. En daarnaast hebben we dan een grote bar waar de Chin Chin uh, de, drank, de, de bar verzorgt. Ja. En café Kopertje. De koffie. De koffie. Ja, lekker. Ja. Oké. Okay. Nee, we hebben eigenlijk niet iets heel erg toe. Behalve 1, 2, 3 uh, juni. juni. En dan alle ja, lekker ja, eten en drinken. Is, is ja. dat speciaal dat jullie nu iets vroeger zijn gegaan? want ik kan me herinneren dat de eerste jaar dat jullie in augustus uh, Ja, we waren... hebben de eerste twee keer hebben de laatste um, uh, zondag. Of het laatste weekend van de uh, grote vakantie gegaan, dus de kindervakantie. En dat was toen twee keer het laatste weekend van augustus. Of het eerste tweede weekend van augustus toen werd het alweer bijna het laatste weekend. Eigenlijk door de.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 het ook ei van zijn? Columbus te hebben gevonden, dat houden we vast aan. En eigenlijk een week later zaten we ons denken: God, dat is om de twee jaar een EK of een WK. En dat leek ons ook hmm. niet handig. En het was ook geen mooi weer. We hadden ja, prachtig, weer. We hadden prachtig ja, weer. Ja, we hadden oh, prachtig ja. weer. Ja. Ja, maar ja, maar weer kan je het toch niet, op niet doen. Voorspellen, maar... Ik bedoel, of je nou in juni, juli, augustus, september zit, we hebben het allemaal gezien. We kunnen, ja. Je kan altijd ja. prachtig weer ja. hebben. Vorig jaar was het eerste weekend van april Pasen. En dat was het mooiste weekend van het jaar, misschien wel. Ja, dat dus weet ik niet. Kan je niet zeggen. Maar we zitten nu dus net voor de EK begint. Oké, okay, nou.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 Ja. Yep. Uh, en dan uh, op zaterdag 17 maart om 8 uur is een uh, voorstelling van de Babbelwagen in Hotel uh, Faber. Een historische digitale voorstelling op grootscherm. Met dit keer als thema Zandvoortse bijname deel 2. Nou daar had uh, Pieter het ook al net uh, over. En het ja. commentaar door Tondrommen en techniek en bewerking Bert van Beek. Maar je moet wel reserveren met info@babbelwagen.nl info of 06.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 Hans Galsner. En Hans Galsner die gaat raden wie het allemaal zijn. Degene die een bijnaam hebben. Ja. En uh, hoe, hoeveel, om hoeveel uh, namen gaat het ongeveer in Sandvoort? Over hoeveel namen het ongeveer gaat? Nou, een stuk of 60, 70, 80. Oké. Okay. En bij, bijnamen, uh, no, ja, uh, varierend.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 en uitzending gemist uh, kunt, kan ook ga naar ZFM Zandvoort en vul datum en tijd in en let op, één uur later uh, invullen nou, we willen natuurlijk Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid van uh, koffie en thee en natuurlijk uh, Daan Lefferts voor de techniek, Daan was weer, uh, was weer super en uh, Yvonne Roosendaan en en Ellen Janssen deden de redactie Yvonne was hier ook aanwezig dat deed ook de, de regie en uh, de koffie, nou, onvervaard door Gert van Kuik dankjewel uh, Gert, vond je het leuk Gert? Ja, hij vond het leuk. Hij gaat het uh, nog een keer doen. <laughs> en uh, naast mij zit Irene de jager. Vond jij het trainen? Ik vond het uh, bijzonder. En uh, naast mij zit uh, Richard Buitenhek. Jij ook uh, dankjewel dat ik hier heb mogen zijn vandaag. Ik vond het leuk uh, dat je er was. Dankjewel. Ja. Ik vond het ook leuk. Nou alle luisteraars, uh, goeie, heel goed weekend. Uh... Gewenst. Er zijn heel veel activiteiten en het weer is, uh, nou ja, het is wat bevolkt. Ik dacht dat het daarna nou wat beter zou gaan. We hebben nog een laatste spreuk. Weer die uh, vertellen? Ja, die komt uit de Enkhauser, ik... Almanak En die gaat als volgt: sommige mensen voelen de regen, anderen worden alleen maar nat. Ja, dat is mooi. Nou, heel veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week.